10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Het Japanse atoomagentschap heeft geen aanwijzingen dat er in de kerncentrale in Fukushima. een breuk in een reactorvat is ontstaan. Vanochtend werd gevreesd dat er in reactor 3 een breuk zat in een vat met splijtstaven. Daardoor zouden grote hoeveelheden straling kunnen vrijkomen. Maar volgens het Japanse atoomagentschap zijn er geen gegevens die op een breuk wijzen. Drie medewerkers van de centrale hebben in reactor drie brandwonden opgelopen, doordat ze in contact zijn geweest met besmet water. In het water is een dosis radioactiviteit gemeten die 10.000 keer hoger was dan normaal. De oorzaak daarvan is nog niet duidelijk. Het werk in de reactoren 1, 2 en 3 is stilgelegd. De kans is groot dat ook Nederland voor alle automobilisten een puntenrijbewijs krijgt. Het Openbaar Ministerie adviseert zo'n puntenrijbewijs in te voeren. En in de Tweede Kamer is er al langere tijd steun voor. In het advies van het OM wordt het rijbewijs een vergunning. Dat betekent dat er geen rechter meer nodig is om het in te trekken. Het idee is om iedereen negen punten te geven. Te hard rijden binnen bebouwde kom kost vier punten. En wie bijvoorbeeld twee keer binnen vijf jaar te hard rijdt of bumper kleeft... raakt een half jaar zijn rijbewijs kwijt. Andere landen, zoals Spanje, hebben al een puntenrijbewijs. Dat heeft geleid tot een daling van het aantal auto-ongelukken. Op een pluimveebedrijf in Schoren bij Capelle in Zeeland is vogelgriep vastgesteld. De 127.000 legkippen op het bedrijf worden geruimd. Rond het bedrijf is een vervoersverbod ingesteld. Het ministerie van Landbouw verwacht dat het zich niet makkelijk kan verspreiden. Het bedrijf ligt in een pluimveearm gebied. In, uh, ik geloof drie kilometer rondom het bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. En wij verwachten ook dat dit de laag variant van vogelgriep is... Dus wij schatten de situatie niet als heel ernstig in... maar het is natuurlijk wel zo dat het bedrijf geruimd moet worden. De besmetting komt hoogstwaarschijnlijk uit de poep van wilde vogels. Vanmiddag moet duidelijk worden hoe besmettelijk de aangetroffen variant van de vogelgriep is. Het lijkt erop dat die niet erg besmettelijk is... maar wel tot een gevaarlijke variant kan muteren. De laatste keer dat er in Nederland een vogelgriepepidemie uitbrak was in 2003. In Burma loopt het dodental van de aardbeving van gisteren op. Volgens de overheid zijn er 75 mensen omgekomen. De verwachting is dat dat aantal nog zal oplopen. Een deel van het getroffen gebied is nog niet bereikt. Het is dan ook onduidelijk hoe grote schade daar is. In de gebieden die wel bereikbaar zijn, zijn honderden gebouwen ingestort, waaronder een aantal kloosters. De beving van gisteren had een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag niet ver van de grens met Thailand. Ook daar was de beving te voelen, net als in China en Vietnam. Dan het weer, in het noorden veel bewolking, in de rest van het land wat zon. Het wordt 8 graden op de Wadden tot 15 in het midden en zuiden. Morgen mogelijk wat regen, 7 graden in het noorden tot 11 in het zuiden. En dit is de ANWB Verkeersinformatie met een file op de Ringweg Amsterdam, de A10 West richting Den Haag. Er staat aan de noordkant van de Koentunnel 2 kilometer door een ongeluk en de linkerrijstok is daar afgesloten. Kom zaterdag 26 maart naar de NVM Open huizendag. Kijk op funda.nl.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Mark Stakenburg. Bedrijfsleven moet zich beter wapenen tegen spionage. Bij de landmachten is er een chronisch tekort aan verpleegkundigen. Zij zijn niet bang voor de komende defensiebezuinigingen. Nee. Nee, absoluut niet. En het ochtendhumeur van Siska Dresseluis. Het is bijna vijf over half tien. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. Zojuist hebben het Ministerie van Veiligheid, Binnenlandse Zaken (MKB Nederland) en werkgeversorganisatie VNO-NCW een intentieverklaring ondertekend om overheid en bedrijfsleven beter te wapenen tegen spionage. Een heel goedemorgen, Bernard Windtjes, voorzitter van VNO-NCW. Wat staat er in die verklaring? Daar staat eigenlijk het volgende in. Um, het gevaar van spionage voor Nederlandse bedrijven, met name technologiebedrijven, hoogtechnologiebedrijven, is groter dan men in het verleden wel eens aangenomen heeft. Alleen het bewustzijn bij Nederlandse bedrijven ligt laag. De meeste de bedrijven kunnen zich niet voorstellen dat er in hun bedrijf James Bond-achtige toestanden plaatsvinden. En dat is de reden dat, we de, dat het, uh, het kabinet gezegd heeft: we moeten met het bedrijfsleven gaan praten, we moeten het bewustzijnniveau verhogen. En dat is de reden, de achtergrond van deze intentieverklaring. Hoe weten we dat het gevaar groter is dan eerder gedacht? Nou ja, de AIVD heeft er onderzoek naar gedaan. En uit het onderzoek blijkt, bovendien is dat niet alleen onderzoek in Nederland... ook collega-organisaties hebben onderzoeken gedaan in Duitsland en de Verenigde Staten... dat je toch waarschijnlijk wel praat over schade aan bedrijfsleven internationaal... en dus ook voor Nederland, uh, door uh, dat bedrijfsgeheim het land verlaten of het bedrijf verlaten. Laten we het even concreet maken... Komt er een soort van, laten we zeggen, database waarin bedrijven informatie kunnen inwinnen als ze, laten we zeggen, een stagiaire willen aannemen uit een land als Iran? Nou, de, de, kijk, dat is natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld. Kijk, bedrijven zijn toch wel de laatste jaren uh, wel. wanneer we praten bijvoorbeeld over uh, uh, nucleaire energie. denken wat er Urenkel gebeurd is in het verleden. Waar dus een medewerker uit, uh, uit Pakistan kwam en uiteindelijk bleek te spioneren. In die bedrijfstak is men heel voorzichtig. Nee, het gaat eigenlijk om een soort handleiding. Hoe screen je nou je bedrijf? Hoe, hoe ga je nou eens kijken in je bedrijf dat uh, de, de laboratoriumgegevens uh, goed opgeslagen worden? Niet die verkeerde handen kunnen worden? Hoe zorg je dat het bedrijf afgesloten is op die plekken waar geheimen uh, te verbergen zijn? Uh, hoe screen je je mensen? Uh, en uh, in die, uh, dat geldt ook niet, uh, niet voor degenen die niet bij de geheimen kunnen komen, maar hoe zorg je ervoor dat zo weinig mogelijk mensen bij de geheimen kunnen komen. En hoe hou je in de gaten dat deze mensen dus ook, uh, nou, laten zeggen, zich correct gedragen. Ja. De, de kern is een handleiding. Een handleiding die is opgesteld door de AIVD en uh, die wij dus gaan verspreiden, breed gaan verspreiden onder onze, onze leden. En daarnaast is de AIVD van harte bereid om dus uh, steun te geven, voorlichting te geven en hulp te geven. Een checklist. U had het al over uh, technische bedrijven die gevaar lopen. Ja, ja. Zijn er nog andere bedrijven, sectoren waar mensen voorzichtig zouden moeten zijn? Nee, ik had het tegenwoordig natuurlijk heel belangrijk is internationaal, zijn bijvoorbeeld uh, Europese tenders. Dat is een heel simpel voorbeeld. Hè. Je, je doet mee als groot bedrijf of klein bedrijf aan een Europese inschrijving. Uh, ja, dan is het natuurlijk interessant voor, voor bedrijven om te weten wat uh, de collega-inschrijver in ander land voor een prijs genoemd heeft. Nou, daar zijn voorbeelden van bekend. Ik ken ze niet in detail hoor. Als ik ze wel zou kennen, kan ik ze uiteraard graag niet noemen. Maar er zijn voorbeelden van bekend dat toch uh, door handig, uh, uh, ook soms via het internet inbreken, uh, de concurrent op de hoogte was van de prijs die jij aanbiedt. Nou ja, dat is natuurlijk uh, ongelooflijk schadelijk. Dus dan zou het eigenlijk gaan om nou, bijna welk, welk willekeurig bedrijf ook? Nou ja, kijk, uh, het gaat natuurlijk altijd voor bedrijf, bedrijven die, die iets, die, die, die, die, die, die, zeg maar, wat groter zijn als je praat over internationale concurrentie. Uh, maar binnen, binnen Nederland zelf gaat het over ook over hele kleine bedrijven. Je moet niet vergeten dat dus de, de, de ontwikkelingen, de echte technologieontwikkelingen, vaak bij hele kleine bedrijven, denk aan de bioscience bio bedrijven, life science bedrijven, uh, ICT bedrijven, dat die vaak plaatsvinden in hele kleine bedrijven, die toch soms met een vorm van. Euro Positieve naïviteit, uh, niet zich realiseren dat hun, uh, hun uh, met veel bloed, zweet en traan voor verkennis zomaar uh, kan verdwijnen. Ja. Is het bedrijfsleven sowieso wel uh, opgewassen tegen de snelle ontwikkelingen in die digitale wereld? Er zijn natuurlijk allerlei wiskids die juist vanuit een ja. slaapkamertje het leuk vinden om computers te hacken, om, ja. om dingen uh, te achterhalen, et cetera. Nou ja, ik vind dat een uitstekende vraag... want eigenlijk is het antwoord een grote twijfel. Je, het is altijd vechten... Tegen, tegen, uh, ja, ja, tegen degene die weer probeert jou voor te zijn. Het is een race, het is een red race. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je niet moet doen. Maar ja, je ziet het voortdurend weer. Dat je denkt, ik heb mijn, uh, mijn computerbestanden goed beveiligd. En dan komt er wel een of wat u terecht zegt, wiskit in, in zijn slaapkamer, die vindt weer iets uit. En dat geldt zelfs uh, voor bij de banken. Maar je moet dat gevecht wel voortdurend aangaan. En dus moet je ook zorgen, een van de, een van de zaken waar het om gaat, bijvoorbeeld de, de, de kring van mensen in het bedrijf die kwetsbare informatie heeft, hou die zo klein mogelijk. Dat is een van de, een van de adviezen die, die voorliggen. Het is een beetje James Bond, het is een beetje spooky. Hoe groot ja. is het probleem echt? Ja, dat is dat is natuurlijk Een vraag die ik niet kan beantwoorden, omdat wij natuurlijk ook niet op individuele basis gegevens van de AIVD krijgen. Ik, uh, het, is het feit dat beide ministers vandaag bij ons op bezoek kwamen, het feit dat de AIVD zijn top ingezet heeft hiervoor, is voor mij overtuigend dat, uh, dat het probleem ernstig is. Anders zouden wij er niet mee werken. Alleen het zijn van die, van die, van die zaken die natuurlijk uh, ook bij mij, was, ook als voorzitter van de VNCW, maar fragmentarisch binnenkomen, omdat. Uh, ja, ...loopt niet te koop mee. De IVD is natuurlijk een organisatie per definitie... ...die eigenlijk nooit naar buiten treedt, Ja. Hoe zit het met uw eigen organisatie, meneer? Ja. Uh, Bij de, de, de VNO-NCW... Uh, ...zouden we daar misschien ook uh, spionnen kunnen rondlopen? <laughs> ja. Nou, we hebben een hele nette bonden in Nederland. Dus... Nee, maar ja, ook wij natuurlijk, wij hebben natuurlijk heel veel overleg. En we hebben zeer vertrouwelijke informatie, dus ook wij zullen voortdurend uh, in onze computerbestanden ons moeten realiseren uh, dat wij ook kwetsbaar zullen kunnen zijn. Dat is een andere vorm van kwetsbaarheid uiteraard, want wij zijn natuurlijk uh, veel op de hoogte van, uh, van datgene wat in het kabinet gebeurt, uh, althans in zoverre als het met onze economie te maken heeft. En dat zijn vaak dingen die we ook liever niet aan de grote klok hangen. Dus wij zijn en ook voorzichtig in onze organisatie. Ja, gaat u extra maatregelen nemen binnen de eigen organisatie? Nou, we hebben dus de, de handleiding aan onze interne dienst gegeven. En ik ben heel nieuwsgierig hoe ze op gaan reageren. Maar ja, bijvoorbeeld onze, onze communicatiemiddelen, uh, telefoon, nou niet voor niets is dat gisteren. hij ontstaan, staan zijn toch dingen waar wij over na gaat denken. Dus wij gaan ook onze eigen organisaties creëren. Dank u wel, meneer Bernard Twintjes van VNO NCW. Een goedemorgen nog. Een Goedemorgen.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 Het gaat niet goed met het aantal verpleegkundigen bij de landmacht. En dat is goed nieuws in tijden van bezuinigingen. De jongens van de Oranje Kazerne, deel 5. Het verslag is van Marcel Dekker. Dit is mijn hok. is jouw hokjaar? Uh, u bent hier aangekomen bij de hulppost van het 11e bataillon. Uh, we hebben hier uh, een aantal uh, aanhangers staan waar tenten in zitten... waar we onze patiënten in kunnen verzorgen. Daarnaast hebben we hier ook alle opslag voor het moment dat we onze spullen niet gebruiken. Daarnaast hebben we ook de afvoerploegen. Dat zijn zeg maar de ambulancediensten die de mensen ophalen. Die hebben hier ook al hun spullen staan en opgeslagen. Ik ben Bjorn Banning, sergeant eerste klas. Ik ben AMV'er, algemeen militair verpleegkundige. Ik ben 30 jaar oud en inmiddels 14 jaar werkzaam binnen het bedrijf Landmacht. Algemeen militair verpleegkundige, wat betekent dat? Is dat een militair met een wapen in zijn hand en een uh, verbandtrommel op zijn rug? Of ja, toch echt een verpleegkundige die zo af en toe ook vecht? Het is uh, In principe is het uh, die militair, want dat zijn we allemaal in de basis uh, met een verbandtrommel. Alleen dan wel een hele uitgebreide verbandtrommel. Om daarmee zeg maar, de eerste opvang op het, uh, op het gevechtsveld te kunnen doen. Uh, en ja, op missie uh, lopen we ook met een wapen in onze handen. Want we moeten onszelf wel kunnen verdedigen. Je opleiding, om daar eens even over te beginnen. Uh, is dat nou een opleiding die vergelijkbaar is met de opleiding die verpleegkundigen in de burgerwereld uh, volgen? Of is het toch meteen vanaf het begin af aan heel anders? Uh, deels is die gelijk. Uh, wij doen uh, gewoon het burgergedeelte. We doen het alleen wat sneller. In de burger uh, duurt het ongeveer vier jaar. Wij doen dat in, uh, in 2,5 jaar. Uh, tevens doen we dat uh, op een militaire kazerne in Hilversum. Uh, dus dat is daar anders aan. Uh, wat doen we daarnaast? We krijgen daarnaast nog anderhalf jaar uh, aanvullende militaire deelkwalificaties, zoals ze dat noemen. Uh, en daarin uh, leren we bijvoorbeeld om een spreekuur te houden, zoals dat een dokter dat doet. Dat we op afstand kunnen overleggen met een dokter. En uh, als de dokter niet aanwezig is, dus toch een goed medisch advies kunnen geven. Uh, we krijgen een stukje uh, ambulanceopleiding. Dus hoe gaan we om uh, met traumaslachtoffers? Uh, laboratoriumonderwijs zit er bijvoorbeeld in. Uh, hoe gaan we mensen redden van... Uh, bergen, Dat soort zaken. Dus specifiek gericht op uh, het militair verpleegkundige zijn. Daar krijgen we wat extra aanvullende opleidingen in. Ja. Nou ben je wel iemand die niet alleen maar de theoretische opleidingen heeft gevolgd. Maar ook iemand die daadwerkelijk met zijn poot in de modder heeft gestaan. Vertel daar eens wat over. Uh, ja, Inmiddels in die, uh, in die 14 jaar ben ik uh, drie keer op uitzending geweest. Waarvan één keer uh, als algemeen militair verpleegkundige. Dat was in 2008. Uh, gelukkig hebben we een hele rustige periode gehad. En hebben we eigenlijk maar... Uh, Twee gewonden gehad waarvan ik er zelf eentje heb mogen behandelen. En dat viel wel mee in één geval. Althans, het was niet iets wat met oorlogshandelingen te maken had. Nee, nee, nee. Het, het was toevallig een jongen die wat afval wilde verbranden. Dat doen we normaal met diesel. Alleen hij had de verkeerde kern gepakt en het bleek dus benzine te zijn. En die jongen die stak zichzelf eigenlijk in de brand. Dus ja, die kwam met brandwonden bij mij. Praktijkervaring, heel belangrijk denk ik voor een verpleegkundige ja. die uh, uh, ook zo af en toe in oorlogssituaties zit. Uh, hoe kom jij daar aan als je er zelf niet aan kan komen in dat gebied? In oorlogsomstandigheden handelen is natuurlijk heel moeilijk na te bootsen. Dat proberen we allemaal wel. Wat komt er dan voor de. Algemeen militair verpleegkundige, het in de buurt, is dan wel een ambulance dienst. Waar je dus ook te maken hebt met, met uh, levensbedreigende situaties waar uh, spoed geboden is. Uh, dus voor een missie uh, ben ik uh, een langere tijd op, uh, op een ambulance mee geweest en heb daar mijn werk gedaan. Nou, jij doet dit met de grootst mogelijke liefde van de hele wereld. Maar uh, verpleegkundigen zijn binnen de landmacht, het is niet zo heel erg populair. Klopt dat? Uh, dat denk ik niet, uh, maar er zijn nog steeds tekorten. Algemeen verpleegkundigen zijn, dat speelt nu een jaar of 10, 12... dat uh, de landmacht uh, dit heeft. Um, en 100% vulling hebben we nog steeds niet behaald. De... Wel dan wel ongeveer? Ik heb geen flauw idee. Maar niet op volle capaciteit, daar komt het wel op neer? Daar komt het zeker op neer, nog niet op volle capaciteit. Er is nog iets anders natuurlijk, dat zijn de bezuinigingen. Uh, waar Defensie natuurlijk mee te maken krijgt. Vrees je wel eens voor je baan? Nee. nee, absoluut niet. Ik zit nog geen mijn opleiding, dus ik merk er sowieso nog niet heel veel van. Nee, ik ben er nog niet echt mee bezig inderdaad. Uh, het maakt mij niet rusteloos. Zeker niet. Rusten hebben we altijd wel nodig. Rusten hebben we altijd nodig. Ik heb mede met de ervaring die ik hier nu opgedaan heb... vertrouwen erin dat ik waar dan ook aan de slag kan of dat binnen of buiten de defensie is. Ik hoop binnen, want het zullen we af moeten wachten. Een spannende tijd, hè? Ja, spannend. Jonge, jonge mannen die een gezin hebben met een huurhuisje en kleine kinderen... Ja, ...die maken zich daar wel druk over. Die, ja, die zijn er echt mee bezig. Alleen, ja, dus Ze zijn wel allemaal zo realistisch om te zeggen... Nou, hey, ...we gaan uit van eigen kracht en we gaan gewoon door en dan... Uh, ...je gaat niet in de, ja, zoals we ook hier wel zeggen... Ja, ...je gaat niet je beste speler van het veld houden. Deze week waren we te gast bij de jongens van de Oranje Kazerne. Het verslag was van Marcel Dekker. Volgende week in Goedemorgen Nederland. Nu was eerst. Eemshaven wordt het stopcontact van Nederland. Vervolgens RWE. Maar er dreigt kortsluiting. Overtreding van de arbeidstijdenwet. Lijkt dat eigenlijk geen planten en dieren meer kunnen leven in het gebied. Volgende week in Caro Goedemorgen Nederland. Hoogspanning in Eemshaven. Nee, het had eigenlijk iets anders gebeurd. Ook. Vragen en opmerkingen ze zijn welkom op Goedemorgen Nederland Straks, werkgevers pompen miljoenen in het flexibel maken van werkplekken. En wat blijkt, jongeren willen dat helemaal niet. Nu eerst het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Deze week is de oudste moeder van Nederland bevallen van een kind. De vrouw in kwestie is 63 jaar en dankzij de Italiaanse wonderdokter Antinori en een eiceldonatie is ze zwanger geraakt. In Nederland is de leeftijdsgrens voor een dergelijke actie 45 jaar. En daar valt veel voor te zeggen. En dat gebeurde dan ook ruimschoots in de journaalreportage... waarin de pasbevallen moeder haar verhaal mocht doen. We zagen een intelligente vrouw wel doordacht en duidelijk opgelucht haar verhaal doen. Ja, natuurlijk had ze zelf over alle bezwaren nagedacht. En ze was nu dus ook intens blij dat alles goed was verlopen. Moeder en kind maakten het beide zichtbaar goed. Dochter gezond en zonder aantoonbare mankementen, moeder in de gloria. Terecht vallen er de nodige kritische vragen bij deze zwangerschap te stellen... en dat is al gebeurd en dat zal ook zeker nog doorgaan. Onnatuurlijk zeggen veel mensen. Maar ja, dat zijn zwangerschappen dankzij IVF en kunstmatige inseminatie sowieso... net zoals kinderen bij homoparen. Egoïstisch is een andere kritische kanttekening. Maar dat valt over elke zwangerschap te zeggen... Ieder ouderpaar dat een kind wil, doet dat uit een persoonlijke en dus egoïstische kinderwens. De journaalredactrice was onmiddellijk na het kraambezoek langsgegaan... bij een vrouwelijke hoogleraar gynaecologie en een mannelijke ethicus... die beide mordicus tegen deze oude moeder waren. Gevaarlijk voor moeder en kind, zei de hoogleraar. Zeer onwenselijk, zei de ethicus. En daar kan veel waars in zitten, maar toch knaagde het bij mij. Was dit nou het juiste moment om in een tijdsbestek van wel twee minuten... zo'n ethische verhandeling op te zetten in een programma... dat eerder tevoren braaf de blije moeder had gefilmd? Eerlijk gezegd vond ik het smakeloos, jegens de jonge oude moeder... om haar in het ziekenhuisbed te confronteren met een uitzending... waarin zij er fiks van langs kreeg van twee beroepsmatige zwartkijkers. Wat mij betreft een terechte discussie, maar op een foute tijd en een foute plaats. Maandag het ochtendhumeur van Henk Westbrook Don't you dare to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 De Nederlandse band Raccoons hebben een nieuw album gemaakt, Liveable Rain. En dit singeltje is daar als eerste van verschenen, No Mercy. Werkgevers pompen miljoenen in het flexibel maken van werkplekken... en mogelijkheden om thuis te werken. En wat blijkt nu? Jongeren die willen dat helemaal niet. Jongeren willen een gewoon kantoor met een gewone vaste werkplek. En thuiswerken, dat willen ze al helemaal niet. Blijkt uit een onderzoek van student talent, directeur Angelique Steen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou heb ik altijd gedacht dat jongeren vooral vrijheid willen. Lekker bepalen wat je zelf kan doen. Hoe, wanneer. En nu dit. Ja, ja, ja dat is op zich, uh, begrijp ik dat. En uh, toch blijkt uit ons onderzoek dat het anders ligt. En dat uh, de studenten en starters van uh, tegenwoordig best wel traditioneel zijn. Hmm. En uh, welke studenten gaat het hier om? Wetenschappelijk onderwijs, HBO, wat nog meer? Ja, nee, we hebben een onderzoek uh, uitgezet onder HBO en WO, studenten en starters. En dan hebben zo'n 1800... Uh, studenten start dus ook uh, aan deelgenomen. Dus een grote groep. Nu worden er uh, inderdaad miljoenen gepompt hè, in het flexibel werken. Iedereen vindt het belangrijk, files terugdringen. Nou, noem ja. alle voordelen maar op. Wat, ja. wat moet er nu gebeuren? Moeten we die jongeren gaan, gaan, gaan omturnen dat ze toch maar moeten doen? Wat vindt u? Um, nou, ik zou zeggen niet als je kijkt naar de, de, de strijd. De war om talent die de komende jaren gaat losbarsten vanwege de krapte. Uh, dan is het volgens mij verstandiger gewoon je doelgroep te kennen. En um, nou ja, de dingen die zij belangrijk vinden ook terug te brengen in je arbeidsvoorwaarden. Ja. Om op die manier een aantrekkelijk werkgever te zijn. En dat, ja, dat betekent dus gewoon uh, dat sfeer, collega's, direct contact, dat dat soort zaken uh, zorgen dat de, de, de, de nieuwe lichting um, jou kiest als werkgever. Hmm. Ze willen lekker naar kantoor, ze willen misschien wel nieuwe mensen ontdekken en het kantoorleven een keertje meemaken. Zou dat het zijn? Een, een, een uitdaging daarin vinden? Ja, Als je kijkt naar de fase waarin ze zich natuurlijk bevinden. Ze staan aan het begin van hun carrière. En wat ze nog moeten leren is eigenlijk het werken. En daar heb je gewoon contact met, met jouw collega's voor nodig. De kennis, de ervaring, de ongeschreven regels. Hoe gaat het hier? Maar ook het ja, je verbonden voelen met het bedrijf. En in een sociaal verband ja, samenwerken, samen leren. Dat is gewoon heel, heel belangrijk als je kijkt naar deze groep. Misschien hebben ze nog wel gelijk ook, wilt u zeggen? Nou ja, um, ja, dat denk ik. Uh, ik denk het zeker als we uh, voor het tweede jaar op rij zien dat sfeer en uh, plezier in je werk zo hoog gewaardeerd wordt, daar uh, kan ik eigenlijk alleen maar van zeggen dat geldt voor mezelf ook. Ja, um, zou het dan alleen geschikt zijn voor mensen met een gezin, flexibel werken? Is, is dat de groep die dat dan wel uiteindelijk moet gaan doen? Nou, ja, dat denk ik zeker. Kijk, als je kijkt naar die groep, die heeft ook gewoon veel meer verantwoordelijkheden, meer zorgtaken. Het te maken inderdaad met, uh, met het gezinsleven. Uh, dus daar zitten elementen in dat hen zeker zal aanspreken. Het geldt gewoon alleen nog niet voor de groep die net aan het begin staat van die carrière... en die zichzelf wil laten zien, uh, die ambitieus is... en gewoon met die collega's uh, werk- en leerervaring wil opdoen. Prima, dank u wel, Angelique Steen van Student Talent. Nog een goede morgen. Uh, zometeen na het nieuws, Ebru Umar met Primetime. Goedemorgen, Ebru, waar zit je vandaag? En het Goedemorgen over Mark, wij zitten in Amsterdam in de Belmer. Het zonnetje schijnt hier op het Anton de Komplein. En we gaan het straks hebben over Alzheimer. Maar nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS Journaal. Nederland wil zo snel mogelijk meedoen aan de handhaving van het vliegverbod boven Libië. Nu de NAVO het commando gaat overnemen, dat heeft premier Rutte gezegd in Brussel. Hij zei dat het kabinet snel met een voorstel komt. Het is nog onduidelijk waar de verhoogde radioactiviteit in de kerncentrale in Fukushima vandaan komt. Vanochtend werd gevreesd voor een breuk in een vat met splijtstofstaven, Maar nu zegt het Japanse atoomagentschap dat daar geen aanwijzingen voor zijn. Het OM is voor invoering van een puntenrijbewijs. Dan is het makkelijker om dat rijbewijs in te trekken. In het voorstel van het OM krijgt iedereen negen punten. Wie bijvoorbeeld te hard rijdt, raakt punten kwijt. En in Zeeland is vogelgriep ontdekt. Op een pluimveebedrijf in Schoren bij Capelle... worden 127.000 legkippen geruimd. Rond het bedrijf is een vervoersverbod ingesteld. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1... NTR. Remtime. Met Ebro Omar. It's Goedemorgen, luisteraars. Het is vandaag 25 maart, de zon schijnt. en we gaan het hebben over een duister onderwerp: Alzheimer. We staan in de Belmer, wat je tegenwoordig Zuidoost moet noemen... op het Anton de Komplein. En we staan hier voor ontmoetingscentrum Kraka-e-Sawa. Hier kunnen Surinaamse ouderen met beginnende dementie... samen met hun verzorgers terecht met al hun vragen. Op dit moment kent Nederland 235.000 Alzheimer-patiënten. En dat aantal neemt jaarlijks toe. In 2050 worden er 550.000 Alzheimer-patiënten verwacht. Dat is dus bijna een verdubbeling. Onze stelling van vandaag luidt: Ik ben bang voor Alzheimer. U ook? U kunt met ons meepraten hierover op telefoonnummer 0800 1121. U kunt mailen naar premtime@ntr.nl of u kunt twitteren naar Radio 1 Welkom bij Premtime. Ja, het is misschien echt wel het enige waar ik bang ben voor in mijn leven. Alzheimer. Het zit bij mij in de familie. En ik herinner mij mijn opa niet anders dan een erodiete man van tachtig... die zich elke dag weer afvroeg waar zijn vrouw was. En zij was overleden. En hij vroeg zich ook af waarom die mensen hem gevangen hielden in zijn eigen huis. De mensen waar hij aan refereerde waren zijn inwonende verzorgers... en zijn verre familie bovendien. Ik ben ervan overtuigd dat mijn hersenen mijn kostbaarste bezit zijn... en ik vrees werkelijk de dag dat die niet meer functioneren... Een opmerkelijk feit waar ik stiekem niks van geloof... is dat onder allochtonen Alzheimer vaker voorkomt dan onder autochtonen. Nou, daar ben ik dus echt erg mooi klaar mee. We kunnen over dit onderwerp uh, praten vandaag met Julie Meerveld... deskundige bij Alzheimer Nederland... en Gerda Haver Haverton, is zij ervaringsdeskundige en oprichter van de stichting Wiesje. Een stichting die zich bezighoudt met zorg voor mensen met dementie in Suriname. Ook u kunt met ons meepraten. Onze stelling van vandaag luidt... Ik ben bang voor Alzheimer, u ook... Bellen met 0800 1121. Mailen naar Premtime@ntr.nl of twitteren naar primtime radio 1. We hebben vandaag in de bus bij ons Sandra Veldhoen. Uh, welkom, goedemorgen. Jij bent van de stichting Kraka Ezewa. Ja, uh, ik ben van Kraka Ezewa. Ik wil het heel even uh, ja. herstellen. Wij je namens niet zo geweldig. Ja. ja, ik ben teammanager bij Kraka Ezewa. Klopt. Sinds. Uh, 1 december 2009. En hoe lang bestaat dat ontmoetingscentrum al? Karka uh, Ezeva is uh, onder de, de paraplu van Kordaan opgericht uh, in 2002 door collega Anne-Roos Abendanon. Uh, Bijna tien jaar bestaan ja, jullie? Ja. ja? Dat, ja. En uh, wat, was de, wat was de aanleiding om het op te richten? Uh, nou, uh, in de Surinaamse cultuur is uh, ja, zorgen voor je ouderen vanzelfsprekend eigenlijk. Ja. En uh, Krakka is opgericht uh, omdat uit het onderzoek bleek... dat Surinamers met dementie en hun familie... een grote behoefte hadden aan ondersteuning... die echt op hun cultuur is uh, afgestemd. Want iedereen heeft behoefte aan ondersteuning als je alvast ja. hebt, lijkt mij. Ja, ja klopt. Uh, maar het, uh, met name dat het op hun eigen cultuur is afgestemd. En hoe doen jullie dat hier? Uh, ja, daar... Uh, het, het personeel eigenlijk is uh, uh, overwegend Surinaams. Ja. En er wordt dus uh, ook uh, gericht eigenlijk, gekeken... naar wat uh, uh, nou ja, cultuurspecifieke voorzieningen worden geleverd... op een professionele manier. Uh, Surinaam, uh, de, het personeel ik al is van Surinaamse afkomst, spreekt de taal. Er wordt rekening gehouden met het eten, uh, Surinaamse tradities... En, en hoeveel mensen komen er dagelijks naar jullie centrum? Ja, het is uh, per dag uh, 12 tot 15 uh, personen. Zijn ja. dat uh, patiënten of zijn dat ook met hun begeleiders? Uh, Ten uh, uh, cliënten. Dus ja, talen mensen, ja. uh, oké. Okay. En wat doen jullie met die mensen daar? Nou, uh, op, op de dag worden er dus uh, uh, um, activiteiten onderhouden. De mensen worden verwelkomd hè, met een uh, kopje koffie en thee. Uh, er worden onder andere... Uh, uh, gymnastieke, gymnastieke oefeningen gedaan, hersengymnastiek. De mensen worden uh, ja, uh, soms naar, naar activiteiten gebracht, naar musea's, ja. uh, naar artis. Uh. En um, uh, jullie zijn in 2002 begonnen. Uh, is het aantal patiënten of bezoekers, moet ik zeggen? Ja, is en, bezoekers? Cli ja cliënten. cliënten. Dat, ja. Is dat aantal gestegen sinds dat jullie zijn begonnen? Uh, ja, dat is uh, zeker gestegen... Uh, het is, het is begonnen met een klein groepje van eerst twee mensen toen Anne Roos uh, had opgericht. Ja. Twee à drie mensen en nu is het een, per dag en dan heb je zeker twaalf mensen. En zijn er meer van dit soort uh, ontmoetingsplekken in Nederland of is het alleen maar in de Belmer? Uh, uh, dat is mij niet bekend. En, uh, in, ja. Ik weet in, in Amsterdam. Uh, weet ik dat wij uh, de, ja, de pionieren hiervan zijn. Oké, okay, en is dit alleen voor mensen met een Surinaamse achtergrond... of zijn er ook dergelijke centra voor mensen... met een uh, Turkse of een Marokkaanse-Chinese andere achtergronden? Nou, ik heb begrepen dat Anne Roos daarmee bezig is... om nog meer van deze verscheidenheid uh, op te zetten. Ja. Maar wij zijn dus echt uh, de eerste. Dank je wel. In alle fases van je leven heb je vrienden nodig. Dat wisten de Beatles al en dat maakt het leven leuk. We gaan even luisteren wat zij er al van uh, vonden. De van vandaag luidt. Ik ben bang voor Alzheimer. U ook. U kunt hierover met ons meepraten op 0800-1121. U kunt mailen naar premtime@ntr.nl of twitteren naar primtime radio 1 Bij ons in de bus Julie Meerveld, deskundige bij de stichting Alzheimer. En ook is aangeschoven Gerda Havertong. heeft net een heel avontuur beleefd. Uh, nog aangehouden door de politie, begrijp ik. Ja, dat gebeurt je kennelijk als hier je zwaar in de komt. Bellmer. Ja, nou ja, je bent ook een bezienswaardigheid hier in de Belmer mevrouw Havertom. Nou, fijn dat je er toch bent. Ik begin met uh, Julie Meerveld, deskundige bij de Stichting Alzheimer. Even heel kort, wat is Alzheimer? Alzheimer is een, uh, een, een verwoestende ziekte in je hersenen... waardoor je uh, minder goed uh, dingen kan onthouden, waardoor je minder goed kan denken... Uh, ...problemen krijgt in taal, herinneren van uh, dingen en gedragsprobleem. Is het hetzelfde als dementie of is dat weer wat anders? Nou, dementie uh, uh, kent zo'n 55 soorten. Alzheimer is de meest voorkomende. Oké. Okay. En wie krijgt het? Nou, de mensen die het grootste risico op uh, dementie of Alzheimer hebben, dat zijn ouderen. wanneer ben je ouder? Um, we nou, worden steeds ouder-oud, zeg maar. Ja, we worden steeds ouder-oud, dus we hebben steeds grotere kansen op dementie. Um, en, uh, maar leeftijd? Op 40, 50? Nou, meestal rekenen we boven de 65. Uh, maar het komt ook onder de 65 voor. Er zijn zo'n 12.000 mensen onder de 65 met dementie. Mannen, vrouwen? Allemaal. Vrouwen iets meer. En um, uh, kun je het voorkomen? Um, Kun je het voorkomen? Um, nee. Je kan het wat vertragen. Um, wanneer weet je dat je het hebt? Um, je gaat naar de dokter voor een diagnose. Maar wanneer ga je naar de dokter? Als je vergeet dat je een afspraak hebt vanmiddag? Nee. Want dat vergeet jij vast ook wel een keer. Ja, ik heb er één om twee uur met iemand, maar ik heb geen idee met wie. Dus. <laughs> nee, want, want kijk, mensen vergeten allemaal wel eens wat. En ja. uh, hoe ouder je wordt, hoe meer je ook zult vergeten. Um, dat, weet, dat is een zekerheid voor iedereen. Maar je hebt niet iedereen die oud wordt, heeft ook dementie. Bij dementie heb je toch een, een, een ergere vorm van vergeten. Hoe meer je... vergeet je iets? Is één ding vergeten, uh, is niet erg, maar vijf dingen vergeten op een dag? Of is het je naam niet meer weten? Is het niet meer weten waar je huis is? Ik nou, um, bedoel, gewoon vergeten vergeet je een naam. Vaak herinner je dat later weer. Je weet het dan weer. Bij, als je dementie hebt, dan is het een, een ergere vorm van vergeten. Soms weet je zelfs, ga je het niet meer herinneren, later ook niet. Of je vergeet helemaal dat je iemand kent. Een persoon, een, een gezicht, dat Want iemand je dochter is. Een andere moment. Dat kan toch niet? Nee, dat gaat langzaam. Dat gaat met stapjes. En op een gegeven moment denk je van... Oh, dat had ik vorig jaar eigenlijk ook al een beetje. Dus ook iets wat, wat er langzaam inslijpt. En wat is een symptoom? Want één keer vergeten is dus geen vergeten. Nee, en ik kan niet zeggen hoe vaak vergeten het echte vergeten is. Er, is een, er zijn afspraken over wanneer je dementie hebt. En dan is het niet alleen een kwestie van vergeten. Maar het is ook een kwestie van dat je hersenen um, um, zodanig verstoord zijn... dat je niet meer kan plannen, niet meer goed besluiten kan nemen... of niet meer kan overzien wat de gevolgen zijn van uh, je beslissingen en je acties. En dat, heeft ook gevolgen voor uh, het, uh, je gedrag wordt anders. En um, dat is natuurlijk gruwelijk om mee te maken. Ja. Dus dat is hier dat mensen angstig worden, onveilig... en dat mensen uh, boos worden of depressief worden. Ik ga even naar een beller, naar mevrouw Van der Horst. Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen. Ik en ben wel, heel wel. erg bang voor Alzheimer. En u? Ik ook. Mijn man heeft het sinds twee jaar. En die is pas 66 geworden vorige week. Hij is uh, opgenomen in een kliniek. Ja. En dat is heel vreselijk. En dat betekent dat hij de hele dag in een kliniek woont? Of hoe ja. gaat dat? Ja, hij woont in een pleeghuis. Zit tussen mensen van 85 en ouder in. Um, wil niet leven meer. Maar dat wordt volkomen genegeerd. Zo lang meegewacht dat, dat uh, hij het niet meer kan verwoorden dat hij dood zou willen. En wat is dus de fase dat, uh, waarin hij in zit? Weet, weet hij nog af en toe wel wat? Of helemaal ja. niet? Ja, dat is juist net het vrolijke. Hij wordt ook heel boos. En waarom hij wordt, wordt hij boos? En wanneer? boos op ons dat ik hem verlaten heb. Dat, dat voelt hij zo of dat denkt hij dat dat is? Dat denkt hij dat dat zo is. En ik ga ook weg, hè. En hij blijft daar zitten. En ja. hij ziet het wel. Hij ziet mij vertrekken. Ja. En bijt en slaat en huilt en wil mee naar huis, maar dat kan niet meer. Ja. Hij loopt heel slecht. Dank u wel, mevrouw Van der Horst. Gerda, jouw moeder had ook uh, Alzheimer. Hoe was dat met jouw ja. moeder? Om dit te horen van mevrouw Van der Horst... Uh, maakt mij heel emotioneel. Het is toch een, een ziekte waar ik bijzondere angst voor heb. En het is niet gekomen toen mijn moeder dementeerde. Al veel eerder... Waarom heb, heb ik daar kennis ken die nou Ja, ken die ik ken het al? al. Ik heb als kind uh, gewoond in een straat waar oma Conea woonde. En dan werden wij, allen, werden wij erop uh, klaargemaakt om op oma Conea te letten. Dan betekende het uh, dat je bijvoorbeeld Carla uh, en, en Ebro, die moeten op maandag erop letten dat oma Conea niet de straat uitloopt. En dan was het donderdag en dan had een ander niet opgelet. En dan kwam er een van de andere mensen in de straat. Waar is oma Conea? Oma Cornelia? Weet je wel? En dat vond soort je, dingen die je vond meemaakt. Vond je dat als kind ook heel eng? Want mijn opa had dat dus ook. En ik, vond, ik was altijd wel een beetje bang voor mijn opa. Uh, ja. Ik, ik, ik was niet bang van oma Konea. Maar ik, uh, ik was wel een van de kinderen, al zeg ik het zelf, die heel erg oppaste. En als je ouder bent geworden... blijkt dat ik niet alleen op mijn dinsdag... lette op oma Konea... maar gewoon de hele week... als er maar even iets was. En dat is na namelijk... Die, die, de, de, ja, dat wat je met je meedraagt. En nu... ik zelf een vrouw ben geworden... en een moeder heb gehad... die, uh, die dement zo, is geworden... Ja. Ja, heeft dat uh, een enorme schok... teweeg gebracht... Ik ga nog heel even naar mevrouw Van der Horst. Had u nog een vraag, mevrouw? Mevrouw Van der Horst? Oh, mevrouw Van der Horst is weg. Um, de impact op de verzorgers, van, op de omgeving van mensen die aan Alzheimer lijden. Wordt daar, dat is wel heel heftig, wordt daar ook nog aandacht aan besteed, zorg aan besteed? Ja. Judy? Um, ja, ja, niet voldoend denkt Alzheimer Nederland, maar eh, dat gebeurt wel. En het is ook heel belangrijk, want je moet voorstellen dat de 82% van de mensen... die zorgt voor iemand met dementie, een familielid, een partner, een man, vrouw, moeder, dochter, of eh, moeder of tante... Nou, die zijn overbelast of, of loopt een groot risico op overbelasting. Het is namelijk een hele zware vorm van zorg. He? En, uh, dus het is heel belangrijk dat voor die mensen die zorgen voor een, een, een, een, uh, iemand met dementie... Um, omdat het familie is, omdat het vrienden zijn... dat we die goed helpen, goed ja. ondersteunen. En dat we dus niet alleen maar kijken naar de mensen zelf met dementie... maar ook naar degenen die voor hen zorgen. En wat er nu gebeurt, is dat dat vaak te laat pas begint. Gerda, je hebt ook voor je moeder gezorgd. Uh, weinig, heel weinig. Dat ervaar je uh, misschien zo, maar in de praktijk zal het vast wel meevallen. Ja, nou ja, mijn, mijn beide ouders woonden in Suriname ja. toen dit uh, uitbrak eigenlijk, want dat is, zo hebben we het gevoeld als kinderen. Hoe merkt hij het dat je moeder? Uh, aan mijn ouder... vader liet het weten uh, dat mijn moeder was weggelopen uh, of weggelopen zoek was en ze werd acht uur later gevonden uh, ergens en de. Rand van waarbij zij op zoek was naar haar slippers en ze was op weg naar haar zus. En dat, dat kon niet. Dat was een. Ja, dat, nou, dat was iets wat, Nou, dat was iets wat absoluut niet kon, want mijn moeder was altijd slechterbeen en uh, dus die afstand afleggen was verpand dat dat gebeurde. En toen heeft mijn vader pas alarm geslagen, maar hij had het natuurlijk al. Verschillende keren had hij dat uh, meegemaakt. Dat er iets gebeurde wat, uh, ja, wat eigenlijk niet klopte. Maar mijn vader ging er een beetje vanuit. Ook vanuit een taboesfeer. En ook vanuit een geloof van wie weet wat mijn vrouw de eerste die genezen raakt hiervan. Ik heb aan de telefoon meneer Derks. Goedemorgen ja. meneer. Goedemorgen. Ik ben ja, bang ik voor uh, dementie. En u? Ja, ik ben er ook uh, bang voor. Nou, ik... Kijk, mijn vader had op een gegeven moment dementie. Wat, of die nou Alzheimer had of, of op een andere oorzaak, dat weet ik niet precies. Maar en zijn twee broers, dus twee ooms van mij, hebben dat ook. En zijn oom in het verleden had dat ook. Dus ik ben ook bang van, ja, je weet het niet. Wat er gaat gebeuren, is het. Kun je je erop laten testen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ga het even vragen Alla. aan uh, Julie Meerveld: Kan je, je erop laten testen? Of het in de familie zit? Ja. Ja, dat kan. Nou, uh, uh, ja. Maar ik wil even ook uh, relativeren. Nou ja, het kan in de familie zitten, maar dat, gebeurt niet zo, dat komt niet zoveel voor. Uh, maar je moet begrijpen, één op de vijf mensen krijgt een vorm van dementie. Dat is veel. Dus de kans dat je meer dan één keer in jouw familie iemand met dementie hebt, die is groot. Dus um, het feit dat er meerdere mensen in een familie zitten met dementie... hoeft niet te zeggen dat het familiair is. Het is niet erfelijk? Het is, er zijn erfelijke vormen, maar die zijn niet zo vaak voorkomend. En het is zeker goed om daarover met de dokter te en hebben. En kun je je laten testen, preventief laten testen op Alzheimer? Nee. Het is een kwestie van afwachten, meneer Derks. Oh, ik hoor het, ja. ja. Ik heb zelf uh, gewerkt in de ziekenzorg met dementiebewoners... Uh, ja. Heb ik zeven jaar gedaan, zeg maar, een kleine zeven jaar. En dat was dan een tot zeven, zeg maar, half 87. Nou, in 2002 werd uh, mijn vader dementie. Ja, en ik heb ook uh, gezien hoe de verzorging was. En, uh, en ik heb dat zelf ook ondervonden. Ik heb de achteruitgang toen meegemaakt. En toen mijn vader belandde uh, in het verpleeghuis uiteindelijk, heeft eerst uh, een jaar op de dagopvang gezeten, zeg maar. Ja, ik vond het toch wel uh, heel heftig. Mijn vader was ook erg boos. En, uh, in het gedrag ook en zo. Volgens uh, de psycholoog had hij, uh, zat het in de voorkwap. En dat betekende dat hij ook vaak heldere momenten had dat er tussendoor. Dus dat hij toch realiseerde wat er met hem aan de hand was. Maar hij sprak ook... er nooit over. Hij zweeg. Uh, had u ook zelf uh, begeleiding uh, voor uzelf? Of ging, u sprak, kon u er met iemand over spreken? Want het lijkt me ontzettend zwaar om, uh, om dit vo, van zo dichtbij mee te maken. Nou, ik, ik heb drie broers en een zus, dus uh, ik stond, we stonden er niet alleen voor, we deelden dat wel. En mijn jongere broer heeft er ook mee gewerkt, met dementie. Maar je bent wel erg machteloos. Mijn moeder leeft al lang niet meer, maar had wel een vriendin. Nou, die ging er elke dag heen, dus groot respect voor haar toen. Ja, naar het verpleeghuis. En, uh... ja. ja, ik vond het toch wel triest om te zien, dat wel. Dank u wel, meneer Derks. Ja. Okay, er gaan. komt een uh, verdubbeling. Er wordt een verdubbeling voorspeld. van het aantal mensen met Alzheimer. Uh, hoe ga, hoe, hoe, wat gaan we eraan doen? Nou, dat. Uh, en, uh... Want dat hebben we nog niet aangestipt. Die uh, stijging van het aantal mensen met dementie's bij allochtonen nog groter. Hè? Die gaat nog vijf keer zo snel. Um, ja, dat, dat biedt weer perspectieven. Ja. zijn weer die allochtonen. Ja, nou ja, je zei al net, het is toch niet waarom moet ik me echt zo ongerust maken. Nou, um, het, het gaat wel sneller bij allochtonen. En, maar dat heeft vooral te maken dat met het feit dat de mensen die in de jaren 60 en 70 naar Nederland kwamen, nu uh, allemaal oud gaan worden. Hè? En zoals ik net al zei, als je ouder wordt, dan is de kans groter hè, dat je. Ja, het heel Nederland wordt ouder, dus... Ja, maar... Die... Nu worden massaal, of massaal. nou worden die mensen die in 60 en ja. 70 jaar zijn gekomen... nu allemaal ouder. En een ander punt is, uh, dementie uh, risicofactor is leeftijd. Maar een andere risicofactor is als je andere ziektes hebt. Sommige vormen. Sommige, en de, uh, Welke ziektes? Ja, precies. Diabetes en hart- en vaatziekten. En die komen drie keer zo vaak voor bij allertone. En diabetes en hart- en vaatziekten, dat is een kwestie van goed opletten... op wat je eet en gezond zijn, toch? Nou, Een gezonde levensstijl is altijd goed. Oké, okay, dus allochtonen leven niet zo gezond. Um, um, nee, dat zei ik niet. Maar ze hebben wel vaker diabetes en hart- en vaatziekten. Wat ik me afvraag, he, um, allochtonen die dan zometeen Alzheimer krijgen... Gaan die, uh, worden die anders? Hoe ga je die opvangen? Um, nou, dat is zeker wel een verschil. Want we hadden het net ook over die, dat het zo zwaar is voor de mantelzorgers. Nou, bij uh, allochtonen zie je dat... Um, die man, belasting van de mantelzorgers eigenlijk nog groter is... omdat ze nauwelijks gebruik maken van uh, hulp en voorzieningen... die er wel zijn in Nederland. Maar hebben ze daar wat aan? Nou, voor een deel niet. Want voor een deel zijn dat uh, uh, zorg- en welzijnsvoorzieningen... die minder geschikt zijn voor allochtonen. Die zijn gemaakt voor uh, autochtonen. Uh, gelukkig hebben we kraakei ESEwa. en gelukkig hebben we ook andere vormen van dagbehandeling... en verpleeghuiszorg die wat meer uh, is uh, gespitst op Turkse, Marokkaanse Surinaamse ouderen. Maar daar hebben we nog niet genoeg van. We hebben bijvoorbeeld net een Alzheimer-theehuis opgericht. Uh, dat is waar mensen gewoon naar binnen kunnen lopen als ze dementie hebben... of zich zorgen maken over dementie. Maar ze lopen en... niet vanzelf naar binnen, neem ik aan. Iemand moet ze brengen. Um, ja, familie kan ze brengen. Of, uh, en soms lopen mensen ook. Ik was hier net in kraka -e ja. maar dan kwamen de mensen zingend binnen. Dus niet iedereen kan niet zelf mee lopen. We krijgen heel veel vragen van bellers... Van of wat de rol van voedsel is. Dus um, zijn er bepaalde dingen die je wel of niet moet eten... Uh, bespoten voedsel? Om, iedereen is heel erg bang voor wat je naar binnen werkt. Of dat invloed heeft op je hersenen. Nou, wat betreft eten is gezond eten, in algemene zin, gezond eten, dat is goed. Dus we moeten gewoon massaal van de snoep en de suikers en de vetten afblijven? Nou, vooral die vetten dan. Vooral de vetten. Ik ga even naar Gerda Haberton. Jij uh, organiseert binnenkort een uh, benefiet. Uh, stichting Wiesje. Stichting Wiesje. Ja, stichting Wiesje. Die is genoemd ja. naar jouw moeder? Is vernoemd naar mijn moeder. En uh, de stichting organiseert elk jaar een brunch... Ja. En dat doen we voor mensen met dementie in Suriname. Want uiteindelijk is mijn moeder terechtgekomen in een, een verzorgingshuis. En het zien, in Suriname? In Suriname. En het zien van wat zich daar allemaal afspeelde, heeft ertoe geleid dat ik na het overlijden van mijn moeder dacht, dit, uh, dit wordt mijn missie voor deze mensen. Wat mijn moeder is overkomen, dat kan ik, uh, hoop ik, met anderen samen iets aan te kunnen doen. Nou, we organiseren de brunch om, om een geldstroom te genereren. Uh, de brunch is zo goed als door alles en iedereen die eraan meedoet... doet dat uh, vrijwillig, belangeloos. Wanneer is het? Gratis. Het is 10 april. Ja. En de locatie is Dorint Schiphol. 10 april Dorint Schiphol. En Dorint Schiphol. Hoe kunnen mensen zich aanmelden voor de nou, brunch? Nou, mensen kunnen zich aanmelden door, door middel van het... Uh, www. Ik zal even kijken op mijn briefje. Want dan zeg ik het uh, tenminste goed. Op 10 april. Ja. Brunch. www.brunch.wiesje.nl En uh, daar kunnen mensen thuis. Tafels... Dat is een e-mailadres. mail -adres. Mag ik heel even kijken? ja uh, De Brunch op 10 april. Hier. Van de stichting Wiesje. Daar kunnen mensen zich melden. Je kunt je aanmelden via e-mail. Uh, Brunch.wiesje.nl dus de uh, website is dan www.wiesje.nl. En aanmelden voor de brunch kan via een e-mail te sturen naar brunch 10 april in het Dorint Hotel op Schiphol. Ja, dat klopt. Maar ik wil wel even zeggen wat het kost, want het is niet gratis. Ja. Uh, mensen, bedrijven kunnen, zich, uh, kunnen een tafel afnemen, een VIP-tafel van 2000 euro. Tien personen, tien personen aan een tafel. Uh, van 1500 euro. Of je kunt je ook een stoel bemachtigen van 150 euro. En wat ga je met dat geld doen straks uh, als het uh, binnen is? Nou, uh, wat wij al hebben in Suriname is een kenniscentrum. Wiesje is al elf jaar aan de gang. En uh, in 2002 hebben we een kenniscentrum gestart omdat de taboe sfeer daar uh, groot was en je moet draagvlak creëren. Dus zijn we dat begonnen? Mensen schaamden en, zich ervoor? Ja, mensen schamen zich. Het is uh, de samenleving, uh, de mevrouw van Kraka Esewa die zei het al, Surinamers zijn niet gewend... in verpleeghuizen zich te laten opnemen. Het is meer iets voor de familie. Je zorgt voor elkaar. Maar ook die fase is in Suriname voorbij. Mensen zorgen niet meer voor elkaar. Maar het is dan heel zeggen, zwaar, deze ziekte. Uh, deze ziekte is heel zwaar. Nou dan hebben wij het kenniscentrum en via het kenniscentrum... hebben wij kennis verspreid voor alle, alle verpleeghuizen in Paramaribo. En in 2005 hebben we de dagopvang. Dus er staat nu een kenniscentrum en een dagopvang. Onze dagopvang haalt 25 mensen per dag... van 7 uur morgens tot 4 uur middags. En uh, wie niet uh, gedoucht kan worden, die kan ook gedoucht worden bij ons... Dus het, zo ziet het centrum eruit. Nou, dus de opbrengsten van 10 april... Die, die, gaan... Gaan niet alleen, die gaan niet alleen naar het kenniscentrum en de dagopvang. Ja. Want wij hebben inmiddels van de overheid grond gekregen. Dus zijn we toe aan het bouwen van een 24-uurs opvang. En die opvang um, is voor tot nu toe 30 personen ja. van 10 uh, uh, cliënten per huis. Dus drie huisjes met 10 cliënten daarin. Is het extra belangrijk omdat alle ontwikkelingshulp naar Suriname is stopgezet? Het is heel erg, denk ik. Als ja. je dat doet, uh, om dat stop te zetten. Maar uh, in Suriname zelf is er natuurlijk een hele grote mate van gebrek aan zelfkennis en zelfkritiek. Ja. Dus het zou altijd een, een nare kwestie zijn. Maar ik vind niet dat Nederland zich op die manier had moeten opstellen. Omdat, ik heb een slogan wat ik zeg, Suriname is familie. En je familie laat je niet in de steek. Het ja. gaat er natuurlijk uh, uh, niet om hoe oud je wordt. Het gaat erom hoe je oud hoe je wordt. Hoe je oud wordt. Ja. Op 10 april de benefietlunch in het Dorint Hotel. Aanmelden kan via brunch.wiesje.nl. Ik heb nog uh, één persoonlijke vraag aan uh, Judy Meerveld. Uh, Altarmen zit bij mij in de familie. Ik ben uh, Turks opgevoed. Ik heb op mijn vierde pas Nederlands geleerd. Op mijn vijfde is er Duits bijgekomen. Op mijn zesde is er Engels bijgekomen. Wat ga ik later voor taal spreken als ik de hartstikke aan het dementeren besla? <tie> nee, daar ben ik echt heel benieuwd naar, want mijn Turks is heel slecht. Nee, ik heb geen idee. Ja, daar was ik al heel erg bang voor. Niemand kan mij helpen met deze vraag. Ik wil jullie bedanken voor jullie aanwezigheid. Jullie Meerveld en Gerda Havertong bij ons in de bus. Het weekend staat ervoor voor de deur. Het zit er helemaal op. Ik wil iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt voor de techniek Wim Feijter. Redactie Anouk Tonner, internet Rien Roland Frederik. Productie Hans Twint en Momo Zerou. Zometeen Felix Murders met de gids. Ik wens u een zonnige vrijdag. en Vanavond van 7 tot 8. Mangiare met smaakprofessor Dr. P. Klossen.